12 uur. Dit is Renate Evers met het NOS-journaal. De Nederlandse journalist Mehmet Oelger is vanochtend korte tijd verhoord in Turkije. Het ging waarschijnlijk over foto's die hij in september heeft genomen in een Turkse rechtbank. Gisteren werd een andere Nederlandse journalist ook al korte tijd vastgehouden. Minister Koenders is in Turkije en heeft de Turkse autoriteiten om opheldering gevraagd. Intimidatie van journalisten is onacceptabel, zei Koenders. De Palestijnse gebieden zijn vanaf april aangesloten bij het internationaal strafhof in Den Haag. Dat heeft VN-topman Ban Ki-moon gezegd. Daarmee is de weg vrij voor de Palestijnen om Israëlische militairen en politici voor het hof te dagen voor oorlogsmisdaden. Als strafmaatregel draagt Israël geen belastinggeld meer af aan de Palestijnse autoriteit. Het gaat elke maand om ruim 100 miljoen euro. De werkloosheid in Duitsland is in december voor de derde maand op rij gedaald naar 6,5 van de beroepsbevolking. Dat is het laagste niveau in tientallen jaren. In Italië is het beeld heel anders. Daar steeg de werkloosheid naar een recordhoogte van bijna 13,5 De werkloosheid onder jongeren tot 24 jaar steeg naar bijna 44 procent. Natuurrampen hebben vorig jaar minder schade aangericht dan het jaar daarvoor. Wereldwijd was de schade zo'n 83 miljard euro. In 2013 was het 118 miljard, meldt een Duitse herverzekeraar. De grootste kostenpost was een cycloon in India met 6 miljard aan schade. Opnieuw is een statenlid van de PVV opgestapt. Het Groningse statenlid Matthijs Jansen kan zich niet meer in de partijkoers vinden. Een paar weken geleden verliet een Gelder statenlid de partij van Geert Wilders al. Beiden sluiten zich aan bij de Partij voor Nederland. Het weer, droog, flinke periode met zon. Het is 5 tot 8 graden. Vanaf morgen is het erg wisselvallig weer. Met eerst veel regen In vrijdag en zaterdag veel wind. Het wordt dan 10 tot 13 graden. Dit was het... ZFM, Verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANEB. Er staan op dit moment geen files en er zijn ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Is weer Goedemiddag. Het is alweer 7 januari. Ja, het is alweer bijna een week aan, jongens. Het oh, gaat er hard. Oh. 7 januari vandaag en dat betekent voor ons, eh, voor ons, voor mij weer, de marathon vandaag: natuurlijk eerst twee uur zien of hem luncht en daarna nog, nog twee uur de verjaardag. Jawel. Ja, we gaan weer op start. We moeten weer aan een nieuwe top 40 gaan werken hè, voor, het, voor het einde van het jaar. Ja, staan al drie platen in. <laughs> in de lijst. Oké, okay, maar uh, wat gaan we doen vandaag? Nou, we hebben, natuurlijk, uh, we hebben voor u natuurlijk uh, het regio-nieuws, uh, zo rond het half uur. Uh, verder hebben we ook nog uh, het recept van de week. Dat gaat vandaag ook weer komen, hè? dat heeft u even moeten missen. Maar vandaag hebben we er weer. Komt weer een recept. bioscoopagenda hebben we ook nog vandaag in... Uh, nou ja, natuurlijk gewoon veel lekkere muziek. Hè? Dus ik ga het voorzien, ik voort. En, uh, we gaan er gewoon weer een lekker feestje van bouwen uh, vandaag. Drie uh, LP's straks in de vaniljaren. Help van de Beatles, Auto of Heads van de Stones en Otis Bloom. Blue. Ja, dat komt. Ik had me voorgenomen. Ik wilde die, eigenlijk de eerste aantal uitzendingen gewoon eens aan gouden LP's besteden. Dat wil zeggen, platen die 50 jaar oud zijn worden dit jaar. Ja, maar oh ja, in 1965 zat ik nog, was ik nog een schooljongen. Daar ging ik om school met 5 euro zakgeld in de week. En daar kon je geen LP's verkopen natuurlijk. Dus ik heb helemaal niet zoveel uit 65. Ja, singeltjes, maar. Geen LP's. Dus. Uh, ik heb op Facebook op onze vernieuwjarenpagina. heb ik een, uh, een top 100 van 1965 gezet. Dus mocht u nou langsbeelplaten hebben die daarin staan, mocht u die nog in de kast hebben. Dan zouden we het leuk vinden als wij die voor de uitzending mogen gebruiken de komende tijd. En het enige wat u hoeft te doen is even te laten weten. Dus we uh, kunnen ze in de studio even afleveren en zo. Dus als u dat leuk vindt, als u dat heeft ook. Dus, moet u even kijken op Facebook op uh, onze vinyljarenpagina. Daar heb ik de top 100 opgezet van het jaar 1965. Dus al die LP's die 50 jaar worden dit jaar. Ik vond het wel een leuk idee. Gewoon eens wat anders. Allemaal gouden LP's. Allemaal Abraham LP's, zou ik maar zeggen. Ja. Abraham LP. Dus kijk dan even op die lijst. Mochten we die platen hebben... en wij mogen ze gebruiken voor uitzending, zouden we dat heel leuk vinden. Want ik heb er zelf maar een stuk of zes. Ja. En die heb ik nog later gekocht ook. Maar... <laughs> ja. Niet in dat jaar in ieder geval. Goed. Nou, uh, oké. Okay. Uh, gaan we doen? Muziek. Ja. Dit is Jacqueline Gova. Make more sound. I remember when I was younger, I saw the pictures on TV of the children. But it echoes on like a drop in the ocean, but the faith is strong, and if we gather round, we can make more. was dat vroeger van Hip natuurlijk. En uh, met de hymne zeg maar, het uh, lijflied van Sirius best uh, van vorig jaar. En dat noemen we dan uit uh, Make more sound. Dit is al de liefste. Jean Gélevi. Van de nieuwe CD. Trois. Que dirais -tu? De ta vie et de tes choix, de ces couleurs, de ces reflets, aimerais-tu changer par toi Moi si je pouvais changer de vie. ZANG nieuwe album. Het laatste album van deze band. En dat heet 3. Oftewel 3. Ja, zal dan hun derde LP ook wel zijn. Of CD. Geluidsdrager. Ook goed. Album. Ook goed. Je le ferai tout de suite. Het is tijd voor de dagelijkse 3 en 1. En dat is vandaag een hele leuk hoor. Ja, dat is een uh, Nederlandstalige deze keer. Van uh, een muijenaar. Uh, maandag heb ik al iets gedraaid. Ah, die komt nu weer voorbij. 3 en 1 is vandaag van Cornelis Vreeswijk. Leuke, drie leuke liedjes. 1, 1, 1. Van deze man. Cornelis Vreeswijk.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 Eén.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 Leren krijgen alles kan en alles mag ik heb maling aan het gezag. De wind. Jij moet roeien, ik zal hozen De agenten staan te blozen Van de schande zoete lief Morgen vinden ze Misschien een dief Woehoe. Het water danst, vive l'amour Het bootje dobbert zonder roer Zou het niet een aardig feit zijn Als we het kompas eens kwijt zijn maar dat is dus een schijnprobleem. Ik heb mijn eigen kaartsysteem. Nog een spel wil je niet of wil je wel? Wil je goed zijn, moet je trainen? De agenten zijn verdwenen. We zoeken naar een nieuwe dief. Ja, natuurlijk. Proost, lief. De allerleukste liedjes van Cornelis Vreeswijk, geboren in de Muiden natuurlijk, maar zeer succesvol. Op jonge leeftijd. Verhuisd naar Zweden en daar zeer succesvol. Hij was een aantal jaren geleden een keer in Stockholm. En, uh, Ja, ze hebben daar zelfs nog een Cornelis Vreeswijk plein en een Cornelis Vreeswijk museum. Het is in uh, Zweden nog steeds. Nog steeds een grootheid. Ondanks dat hij in 87 overleed. Deze, uh, Muidense Bart. Goed! Nog even één dansplaatje. En dan kunt u even lekker loskomen. Even de body workout zoals het heet. En dan het eh, regio nieuws. Ja, dat komt er zo wat. Na deze. Freak, het chique Nile Rogers natuurlijk. En, uh, dat was even voor de, voor de bodyworkout vandaag. Voor Zandvoort en de regio. Ja, bodyworkout, een beetje kort wel, maar twee minuten, drie minuten. Nou ja. Moet, kan voldoende zijn, natuurlijk. Hier is het regio met Ansela de Koning. Jawel, die is er ook. Hallo. Ja, hallo. <laughs> Ik was er ook weer. De natuurbrug Zandpoort, uh, die op in december vorig jaar uh, klaar kwam... was de eerste van de drieling en de andere twee komen eraan. Redelijk onzichtbaar wordt er momenteel hard gewerkt aan de Duinpoort. Uh, die loopt over de spoorlijn overveen Zandvoort. En de Zeepoort over de zeeweg tussen Overveen en Bloemendaal aan zee. Deze drieling gaat ervoor zorgen dat het Nationaal Park Zuidkermeland... wordt verbonden met de Amsterdamse waterleidingduinen. Samen ruim 7000 hectare duingebied. Bijzonder is dat deze natuurbruggen als enige in Europa... het bijzondere habitattype grijze duinen... omvatten met de daarin levende bijzondere diersoorten En dat deze bruggen dat met alles met elkaar gaan verbinden... De natuurbrug over het spoor Overweens-Zandvoort is een project van ProRail. De verwachting is dat deze natuurbrug eind 2017 klaar is. De zeepoort, en dat is uh, over de zeeweg, is een project van de provincie Noord-Holland. De uitvoering kan naar verwachting begin 2016 starten en de verwachting is dat de zeepoort eveneens eind 2017 klaar is. En dat is dan tegelijkertijd met de Duinpoort. De gemeente Haarlem zoekt het meest duurzame bedrijf in deze stad. Er zijn zes genomineerden voor de Groene Mug Bokaal. Sinds 2014 kiest het publiek wie de bokaal wint. En er zijn verschillende genomineerden en... Uh, Slim, als u mee wilt stemmen, is het slim om even op de website van de gemeente Haarlem te kijken. Het is de achtste keer dat deze prijs wordt uitgereikt. En uh, tot zover de berichten. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Na de regen van gisteravond en afgelopen nacht is het vandaag droog met regelmatig de zon. De temperatuur stijgt naar een graad of zeven en de zuidwestenwind neemt geleidelijk weer wat toe. Vanaf en komende nacht krijgen we te maken met alweer een volgende depressie. Bijbehorende warmtefront trekt komende nacht over de regio en dat betekent weer uh, veel regen in sommige gevallen. De zuidwestenwind is krachtig tot hard aan zee en de temperatuur daalt naar 5 graden. Morgen valt de geruime tijd regen en de zuidwestenwind draait naar noordwest. En is matig tot krachtig en de temperatuur stijgt dan naar een graad of negen. En tot zover om half twee meer. Dat was het weer. Chris de Burg. Lady in Red. En uh, zo dadelijk, uh, na de volgende plaat, uh, kunt u gaan vernemen wat u in de bioscoop kunt zien de komende tijd. Maar eerst nog even dit. Er is niks mis met uw radio, hoor. <laughs> Ik vind een beetje vreemd, man. voor deels! Samen met uh, Kevin Parker. Vond uh, zijn vorige beter hoor. Ja, dat wel. Ja. De tamfunk, Een stuk lekkerder dan dit. Wat? Oh, de heet het nummer. Het gaat dus over een narcisje. Kan nee. natuurlijk ook. Ik ben tegenwoordig over liedjes over maakt. Ook over narcissen. Ja. Nou, dat is het ook niet nieuw hoor. Dat deed Doris al. Hè. De Krokus in de hier Ja nog uh, geen narcist, dat is waar. Maar goed, dit is een uh, nieuwe van uh, deze meneer Mark Ronson. Ja. Overal kennis van nemen en behoud het goede, zoals dat heet. Als je dan zegt, wat een noodmuziek. <laughs> ja. Ja, kan het niet mooi vinden. Nee. Fighters over there, let me see a care, and it feels like magic. Oh, dream like magic. Walking on the path that is so clear. Never saw your face, but I felt you near. Living in a room with the window shut. Holding on to dreams that we once forgot. De dus Voice of Holland ja. Heb ik van horen zeggen En dit is De Biascoopagenda ja. Biascoopagenda Ja ik hoor die wel -agenda. Ik, wil, ik wil alleen even Dat mooie muziek luisteren Biascoopagenda Ja komt ie Annie MG Schmids Wiplala is een vrolijke film voor het hele gezin. Over een klein mannetje genaamd Wiplala. Dat bij toeval in het keukenkastje gevonden wordt door een negenjarige zoontje van de familie Blom. En uh, ik uh, weet niet hoe het met u zit, maar ik heb als kind dat boek wel eens gelezen. En ik vond het altijd heel erg grappig. Deze film vanmiddag om half twee. En ook op zaterdag. En zondag en ook volgende week woensdag eveneens om half twee. En de film is voor alle leeftijden. Dan Mees Kees op de planken. Na het succesvolle Mees Kees en Mees Kees op kamp... keert de leukste stagiair van Nederland terug met een derde deel. En deze film draait vanmiddag om half vier... En zaterdag, zondag en volgende week woensdag eveneens om half vier. En ook deze film is geschikt voor alle leeftijden. Oh, dus ik mag er ook heen? Ja hoor. Oh. Dan filmclub Simon van Kogge, Column uh, biedt vanavond de Russische misdaadfilm Leviathan. En deze film begint zoals gebruikelijk om half acht en is geschikt voor twaalf jaar en ouder. Dan The Hobbit, The Battle of the Five Armies. Deel 5 van dit epische verhaal van de hand van meesterschrijver Tolkien. En uh, het, wat ik ervan gehoord, ik heb ze nog niet gezien... maar het schijnen weer uh, prachtige beelden te zijn. Dus het is zeker een aanrader. En deze film is morgenavond te zien om kwart over negen. En uh, dat geldt ook voor de rest van de week. In ieder geval tot en met dinsdag elke avond om kwart over negen. En deze film is eveneens uh, geschikt voor twaalf jaar en ouder. En dan de Nederlandse speelfilm Goorstertrouwen, vrouwen, deel 2. En uh, dit verhaal met een aantal uh, toch wel beroemde Nederlandse actrices uh, is te zien. Morgenavond om 7 uur. En uh, dat geldt voor iedere avond. Daarop volgen tot en met dinsdag elke avond om 7 uur. En een leeftijd stond er niet bij, dus die moet ik schuldig blijven. Dat was het. En dan hebben deze prachtige muziek van uh, een Tsjechisch uh, symfonieorkest... dat uh, een cd heeft gemaakt met allemaal van dit soort beeldschone filmthema's erop. Dus uh, aan, aanraden. Een mooie. Als je gewoon mooie orkestrale muziek wil horen. Uh, dit, het, nogmaals, het is een Tsjechisch orkest wat dit uh, opgenomen heeft. En dit was natuurlijk het thema wat wij altijd gebruiken bij um, de bioscoopagenda. De, de 20th Century Fox... Tune en daarna het uh, thema uit Gejaagd door de wind, oftewel Gone with the Wind. Zo, weten we ook weer even wat dat is? hè? Kan je het nog eens thuis opzoeken? Mooi. Dexys Midnight Runners, come on Eileen. Kom heette. Come on, Eileen. Oh, come on, Eileen. Niet Irene, maar Eileen. Tjongejonge, hoe het hard gezegd. De eerste uur zit er al wat weer op. We hebben het alweer gehad, soort. Bijna. Time flies when you're having fun, zeggen ze dan. Toch? Ja. Oké, okay, hold back the river. Mooie plaat. Hold back the river. Try.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 James Ray was dat. En uh, dat het heette Hold Back the River. Ja, en het uh, eerste uur zit er weer op. We hebben dat weer gehad. Uh, we gaan zo naar het NOS nieuws van 1 uur. En ik laat u nog maar eens een klein stukje uh, van die prachtige filmmuziek horen van de City of Prague Symphony Orchestra. Dat was, zo heet het echt. Ja. voor het geval u het zelf eens na wilt zoeken. City of Prague uh, Symphony Orchestra. Nou, het nieuws uh, stukje cabaret en uh, nog veel meer natuurlijk. En u krijgt straks ook het recept van de week natuurlijk nog. Ja, ook dat gaan we nog doen. Oh, lekker eten. Woe. Dus uh, ik zou zeggen tot zo. Aan de andere kant van het nieuws. Dag, nou, luister maar even naar Exodus.